Ik ben zielig, een eenzaad. Ze zeggen, die heeft geen mate en die kan geen maskers krijgen. Vrijgezel, tegen wil en dank. Ik ben lelijk, heb een groot voorhoofd, stekenblind. Ik heb bijna geen haar. Veel te mager, ze noemen me witte kop of lange smalle. Tegen wil en dank. Ik heb een rot karakter. Weet het altijd beter. Geef kritiek op alles en iedereen. Kan de stenen doen vechten, Een echte, onsympathieke gast. Tegen wil en dank. En toch zijn er momenten, momenten dat ik denk, ik ben heus wel populair. Ik heb vier e-mailadressen, meer dan 60 contacten als ik chat... Als je mijn naam opzoekt via Google, krijg je een volle pagina met allerhande websites. Ik discussieer mee op internetforum. Ik zorg altijd voor wat controverse. Koude mensen aan de praat. Ja, ik ben heus wel populair. Virtueel.